9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Hogeschool in Holland wil tientallen uitgereikte diploma's ongeldig verklaren. De school kwam in opspraak. Toen bleek dat leerlingen in sommige gevallen veel te makkelijk een diploma kregen. Volgens de onderwijsinspectie ging er in 86 gevallen iets mis. In Holland wil nu 63 van die diploma's intrekken. De betrokken leerlingen krijgen gratis onderwijs aangeboden... zodat ze alsnog een nieuw diploma kunnen halen. De maatregel is nog niet zeker. In Holland voert overleg met het ministerie van Onderwijs. Onder meer om te kijken of er wettelijke bezwaren zijn.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 Dan het weer nog. Bewolkt en hier en daar regen. Later in het westen zon, in het oosten bewolkt... en in Limburg vanmiddag een onweersbui. Het wordt 15 graden aan zee tot 19 land inwaard. Morgen is het zonnig, met in het oosten... later kans op een onweersbui. AWB ah, Verkeersinformatie. Nog 50 files, 245 kilometer bij elkaar. Vooral problemen rond Rotterdam. En na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude nog 9 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open... Dan naar Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag bij knooppunt Kleinpolderplein, 12 kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein, 6 kilometer na een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Plein, 13 kilometer. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen het Plein en knooppunt Ridderkerk, 9 kilometer. Door werkzaamheden op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Krooswijk 13 kilometer en na een ongeluk richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Krooswijk nog 6 kilometer. Geld stinkt, geld helpt, geld verwoest, geld beschermt. Geld. Ook uw geld kan verwoesten of beschermen. Ga er goed mee om en spaar bij de ASN Bank.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het mag dan wel wat regenen buiten. Boeren en bomenkwekers hebben daar maar weinig aan. Het zijn een paar druppels op een zeer gloeiende plaat... merkte onze verslaggever vanochtend. U hoort hem zo weer. Eerst naar het ontslag van Dominique strauss kaan de positie van de topman van het IMF was de laatste dagen onhoudbaar geworden. Vanochtend gooide hij dan ook de handdoek in de ring. Hij kondigde dus een ontslag aan in een brief aan het IMF. Straks Kaan zit vast in New York op verdenking van seksueel misbruik van een kamermeisje. Correspondent Elko Bos van Roosenthal in Washington vertelt wat er in zijn brief staat. Ik heb hem hier voor me, 18 mei 2011, dan het adres in Washington van het IMF. Ja, en dan tien regels, ladies and gentlemen of the board, geacht bestuur...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 Het nou, zal trouwens later vandaag een hoorzitting zijn. Strauss-Kaan probeert dan opnieuw op Borg toch vrij te komen. Hij heeft daar een miljoen dollar cash voor over. De strijd om de opvolging van de IMF-topman is uh, inmiddels volop losgebarsten. Noud Wellink van de Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Hij wil dat de opvolger van Strauss-Kaan een Europeaan wordt... en hij heeft ook al iemand in gedachten. Ik zou zelf een fantastische kandidaat weten... en dat is uh, het van de ECB. Als hij daar weggaat, dat hij overgaat... naar nee, uh, uh, nee, nou Washington, en dan niet als interimbestuur, maar, maar gewoon als opvolger. Als opvolger. Kan. Europarlementariër Thijs Berman van de Partij van de Arbeid... ...denkt dat er een Europeaan of Amerikaan aan het roeren van het IMF komt te staan. De Verenigde Staten en Europa hebben allebei uh, de grootste financiële inbreng in het uh, IMF. En het is dus ook voor de hand liggend dat dan de managing director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 Volgens Paul de Grauwe, hoogleraar internationale economie... aan de Universiteit van Leuven... zou ook juist iemand van een ander continent eens de leiding kunnen nemen. Hij is niet eens met de opvatting dat huidige financiële problemen in Griekenland... en de rest van Zuid-Europa vragen om een Europese leider voor het IMF. Ik vind dat een heel zwak argument. Um, uiteindelijk ja, gaat het om een probleem dat uh, typisch aan bod komt in het IMF... En de persoon die het uh, IMF leidt moet natuurlijk bekwaam zijn om dat te kunnen aanpakken. In het verleden was het zo dat uh, het heel dikwijls Afrikaanse landen waren die in problemen waren. Toen heeft niemand gezegd, uh, ja, uh, vermiddels het Afrika is, laten we een Afrikaan als hoofd van het IMF aandijden. Dus uh, men kan nu het argument omdraaien en zeggen, uh, een, een, een Chinees of een Inder kan dat even goed het IMF heeft aangekondigd snel duidelijk te maken... hoe de procedure rond de opvolging zal lopen. Dan terug naar eigen land. Want wat komt er allemaal terecht van de plannen van het kabinet? Het kabinet zelf is uh, niet ontevreden. Er gebeurt te weinig, zegt de oppositie. Nou, vandaag staan ze in de Tweede Kamer tegenover elkaar... tijdens het verantwoordingsdebat. Peter Blok blikt vooruit. Veel mooie plannen op Prinsjesdag. Maar ja, wat komt daarvan terecht? Niet zoveel, vindt de oppositie. Of het kabinet bezuinigt op de verkeerde dingen, zegt PvdA-leider Job Cohen. En wat je nu ziet, op alle mogelijke manieren... Dat is dat het beleid van het kabinet Rutte ertoe zal leiden... dat die mensen die een part nog deel hadden aan die financiële economische crisis... dat die nu wel de rekening gepresenteerd krijgen. Want het zijn de politieagenten, de, de onderwijzers. Maar ook diegenen die in een sociale werkplaats zitten of jong gehandicapten. Die krijgen een heleboel maatregelen over zich heen die het voor hen buitengewoon moeilijk zullen maken. En dat is niet één maatregel die ze krijgen, maar het is en een huurverhoging. Het is een hogere zorgpremie. De kinderopvang wordt duurder. We hebben in een eerder debat vastgesteld, heeft Rutte zelf gezegd, er zijn 17 grote hervormingen... Uh, en wij zullen. Je kan het, het, het ons afrekenen op die hervormingen. Nou, hij heeft daar nu een, een, een brief over gestuurd. Maar daar staat eigenlijk helemaal niks in. Het kabinet goochelt ook met cijfers, vindt Jolande Sap van GroenLinks. Ik ga wel de vergelijking trekken met Hans Klok. Rutte, kabinet, lijkt eigenlijk wel op deze beroemde illusionist. PR, perfect voor elkaar, gelikte show. Maar je weet eigenlijk dat het een trucendoos is. En je wil gewoon echt inzicht hebben in wat er gebeurt. Want als je 18 miljard bezuinigt dan moet dat betekenen dat je bepaalde dingen niet meer doet... en dat dat ook betekent dat je bepaalde ambities niet meer hebt. Wees daar nou gewoon helder in. Het kabinet doet net alsof ze met enorme bezuinigingen... nog veel meer kunnen doen dan tot nu toe. Dat klopt niet. Er is een prijs. Alexander Pechtold van D66 wil dat premier Rutte doet wat hij belooft. Een kabinet wat veel dingen belooft en daadkracht als een grote motto heeft... dat zou op zijn minst moeten willen om in zijn eerste jaar aan te geven... waar beginnen we nu? Hoeveel agenten zijn er nu? Hoeveel komen erbij? Hoeveel mensen werken er nu in de zorg? Hoeveel komen erbij? Hoe gaan we het leraartekort oplossen? Hoe gaan we zorgen dat tal van uitgaven worden teruggedrongen? Hoe gaan we zorgen dat de zorg wel betaalbaar en bereikbaar blijft... maar dat we de kosten gaan beheersen? Ja, ik, uh, ik vind dat soort cijfers niet. Als je belooft dat er uh, agenten bijkomen, waar en wanneer? Ondertussen hoor ik van burgemeesters... nee, er gaan juist agenten af... Dat klopt niet. Van de 18 miljard aan bezuinigingen is inmiddels ruim 2,5 miljard euro gehaald. Iets minder dan gedacht. Maar het kabinet is op de goede weg, vindt het zelf. Want we komen uit een diepe crisis. Minister Jan Kees de Jager van Financiën. Maar ik wil niet te vroeg juichen. Maar ik durf toch de wapenspreuk van mijn Zeeuwse geboortegrond... luktor et emergo te gebruiken ten aanzien van de Nederlandse economie in 2010. Er is flink strijd geleverd om de financiële en de economische crisis te bedwingen. En terugkijkend kan je concluderen dat we de goede weg zijn ingeslagen... maar we zijn er nog lang niet. We worstelen en we komen langzaam boven. Al met al is 2010 een jaar waar ik met gemengde gevoelens op terugkijk. De cijfers geven nog geen reden voor tevredenheid. Maar de gezamenlijke wil om Nederland er bovenop te krijgen stemt optimistisch... Op Prinsjesdag 2010 zei ik hier, u, het gaat beter dan slecht, minder dan goed en nog lang niet goed genoeg. Dat geldt nog altijd. De cijfers van 2010 overzien, waag ik me graag aan een variant. Het gaat beter dan we dachten, minder slecht dan we vreesden, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Vandaag gaan ze met elkaar in debat oppositie en coalitie. En dan horen we wat mooie woorden blijven en wat echte daden zijn. Ja, dat debat begint om kwart over tien. U hoort er meer over uiteraard als er nieuws uitkomt op Radio 1. Een uur geleden is in Gouda het boezemgemaal aangezet... om de aanhoudende droogte het hoofd te bieden. U hoort het op de achtergrond, het waterstroom en de zware dieselmotoren ronken. Mark voor Robin Visser, maar is dat genoeg voor de landbouw en de tuinbouw in het gebied? Ja, is dat genoeg? Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van. Maar de verantwoordelijke is hier, dijkgraaf Gerard Doornbosch. De vraag is, is het genoeg? En wat, is hier nou eigenlijk, wat, wat zijn jullie hier nou eigenlijk aan het doen? Nou, wij gaan een andere route toepassen om kwalitatief goed water in het Rijnlandse gebied binnen te krijgen. Daarvoor moeten we eerst een beetje ruimte maken. Maar we hadden tot op heden ons systeem zo volgezet dat die andere route daar eigenlijk niet helemaal tegenop kan. Dat uitmalen doen we selectief, omdat ook van nature er weer zout binnenkomt ondergronds de vanuit de zee. En op die plekken waar we dat het meest hebben, malen we nu ook het snelst. Met name in het noorden van ons gebied, in de richting van Amsterdam. En daarom staan nu even de gemalen aan. En dan schakelen we vanmiddag over naar een andere route met kwalitatief betere water. Dus u bent nu eigenlijk aan het wegpompen? We zijn nu eigenlijk even aan het wegpompen. Dat lijkt heel raar, als je ze graag water wil hebben. Maar anders dan staat het systeem te vol om die andere route te kunnen gebruiken. U wilt graag water hebben, maar de mensen hebben hier behoefte aan goed water, aan echt zoet water. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is ons probleem nu niet de droogte, dat is wel de oorzaak, maar eigenlijk de verzilting. Dus de invloed van het zoute zeewater komt te ver het land in en dat heeft alles te maken met de lage stand van het water in de rivieren. Het is van groot economisch belang. Ik was vanmorgen bij een boomkweker hier in het gebied, bij, in de buurt van Boskoop. Die zei, als het maar een beetje te zout wordt het water, dan gaat mijn hele bedrijf kapot. Dan kan ik er wel inpakken. Nou, wij stellen natuurlijk tegenwoordig als consumenten ontzettend hoge eisen aan de producten die we kopen. Dus ook aan planten en heesters en bomen enzovoort. Dus het is ook niet dat die planten onmiddellijk doodgaan. Maar wel als ze maar enigszins beschadigd raken. Hebben die mensen al enorme economische schade. Dus de uitdaging voor ons is. Hoe kunnen wij het zo lang mogelijk volhouden. Dat die mensen in echt wel oppervlakte water hebben. Wat aan de eisen voldoet. U vertelde het al. Het is wat regen betreft een Europese kwestie. Hè? Het gaat niet alleen maar om de buikjes die hier nu in Nederland vallen. Maar u bent afhankelijk van de aanvoer. Uit andere landen. Dat is nu het probleem. Het blijkt dat er nauwelijks nog smeltsneeuw is in de Alpen. Ook in Duitsland enzovoort vallen nu wel wat buien. Dus het zou eventjes omhoog kunnen gaan. Maar ook veel te weinig. En dat leidt ertoe, om moeten toch één getal te noemen. Normaal gesproken voerde Rijn rond deze tijd 2300 kubieke meter per seconde aan. En dat zit nu net boven de 900. En dat is dus extreem. En dat is helemaal extreem voor de tijd van het jaar. Hoe moet dit nu verder? U gaat nu vanuit een andere route water aanvoeren... maar dat houdt dus ook op een gegeven moment op? Ja, dus hier bij Gouda lopen de zoutgehaltes in het water zo hoog op... dat dat met name voor mensen in Boskoop zo problemen zou kunnen geven. We kunnen een alternatieve route bedenken. Dan komt het uit het amsterdam rijnkanaal in de Lek... via allerlei watergangen in, de, in Utrecht bij onze buurwaterschappen. Uh, alleen, die capaciteit is vele malen kleiner... en dat leidt ertoe dat dat wel een poosje helpt... Maar als we echt een mooie droge periode en zonnige periode hierna krijgen... Euh, dan is dat wel tekort. En die zonnige periode wordt voorspeld? Die zonnige periode wordt voorspeld. Euh, en dan heb je dus te maken met verdamping hè, van het water? Ja, dus u moet zich voorstellen dat met het water dat we straks via die andere route binnenkrijgen... het net de verdamping bij kan houden om een gemiddelde Nederlandse voorzomerse dag... van laten we zeggen zo'n 20 graden. Dan is het ongeveer in evenwicht. Maar als het dus echt warm gaat worden, hoger dan 20 graden en een lekker windje erbij. Ja, dan is de verdamping al hoger dan wat ik via die route aan kan voeren. En dan heb ik dus wel een probleem. Dit is geen goed nieuws, meneer de Dijkgraaf. Nee, ik vrees het niet. Maar ik, mooier kan ik het niet maken, zeg ik maar. Ik denk wel dat we eerlijk moeten blijven naar de mensen. En ik maak me dus ook echt zorgen over de langere termijn. Want we kunnen dit natuurlijk niet al te lang volhouden. En het zijn natuurlijk toch factoren die je niet allemaal zelf kunt beïnvloeden. Maar waar de natuur toch zijn eigen tempo zet. De natuur bepaalt het. We kunnen het een heel klein beetje met deze zware scheepsmotoren die hier achter staan te brullen... kunnen we het een heel klein beetje beïnvloeden. Maar het blijft een druppel nou, in een droge, op een droge dijk, ja, in een droge polder. Er, ja, we kunnen er geen water bij maken. En één ding is dus volstrekt helder. Het, uh, het pijl in het gebied zal op een gegeven moment op een bepaald niveau moeten blijven. Want anders krijgen we dus geweldige schade aan de dijken, aan de infrastructuur enzovoort. En dan komen we dus voor het dilemma... Uh, houden we toch dat pijl vast, maar dan maar met een hoge zoutgehalte? Uh, of, uh, hoe ver durven we zakken? Ik denk dat wij elkaar binnenkort wel weer terugzien. Ik uh, denk het ook. Dijkgraaf Gerard Doornbos, hartelijk dank. En uh, pompen, doorpompen, kom op, draaien met die machines. Mark Robin vissen in Zuid-Holland vanochtend. Is het eigenlijk droog al bij je, Mark Robin? Qua regen? Het drupt nog een beetje. De ja. dijkgraaf graaf, heeft zijn paraplu bij zich. <laughs> <laughs> maar het stelt niet veel voor. Dreigende wolken, veel maar weinig. Geen aan de dijk. Hè? Geen dijken aan de, aan de regen. Nee, nou, ja. Buitje tegen het stuiven, zeggen de boeren dan. Buitje tegen het stuiven, dat is het. Niks ja. aan te doen. Geen zoden. Goed uit Gouda. Aan de dijkgraaf. Mark-Robin Visser vanuit. Zodanig Syrië het land krijgt te maken met sancties. Nieuwe sancties, dit keer van de Verenigde Staten. U hoort er zo uh, meer over. Eerst naar Sean Bakker bij de ANWB. Het loopt toch wel vast, hè, John. Uh, Hoe komt dat? Zijn er ongelukken gebeurd? Ja, het was vooral uh, rond Rotterdam uh, was het vanmorgen Prijs Daar uh, gebeurde een ongeluk uh, op de A20 uh, richting Hoek van Holland. En dat zorgde voor een lange file... Uh, er was daar wat olie verloren en dat moest worden opgeruimd. Ja, en daardoor liep het behoorlijk vast op alle wegen richting Rotterdam... zoals de A13 vanuit Den Haag en de A16 vanuit Breda. Gaat nu langzaam de goede kant op... Uh, verder is er nog, uh, zijn er nog wat problemen op de A15... vanuit Nijmegen naar Gorkem bij Tiel, 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer open. En verderop richting Europort bij Rotterdam-Charloes... 5 kilometer na een aanrijding. Ja, ik zei het al, rond Rotterdam gaat het wel wat beter... maar er staan nog wel lange files op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam voor knopend Terbrechtseplein 12 kilometer. En vanuit Rotterdam naar Breda op de A16... voor knopend Ridderkerk 9 kilometer... Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda... bij Rotterdam-Krooswijk, 7 kilometer. Daar zijn ze nog aan het werk. Dat heeft er natuurlijk ook eh, allemaal toe bijgedragen... aan de lange files bij Rotterdam. En de andere kant op richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum nog 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Opstand in Syrië is nu zo'n twee maanden oud. Er komen maar spaarzaam berichten uit het land... maar wel zoveel dat je wel aannemen... dat er inderdaad honderden mensen om het leven zijn gekomen... En Tienduizenden Syriërs zijn opgepakt door de geheime dienst. En de Verenigde Staten hulden zich al die tijd in stilte. Tot nu toe. Want de Verenigde Staten komen nu met sancties tegen de Syrische president Bashar Assad. Correspondent Elko Bos van Roosental weet wat die sancties inhouden. Het gaat om het bevriezen van de banktegoeden van president Assad en van zes andere hoge regeringsfunctionarissen. Dus zijn, zijn vicepresident, minister-president, minister van Defensie. Um, en nog een paar. je hebt van de Veiligheidsdiensten zit er ook bij. En daarnaast wordt het uh, Amerikanen verboden om zaken te doen met Syrië. Maar op dat laatste zaten al veel restricties. En wat betreft die banktegoeden. De meeste uh, tegoeden van het Syrische bewind... lijken zich toch op rekeningen in Europa en het Midden-Oosten te bevinden. Dus de vraag is of dit, dit echt strenge sancties zijn... of vooral symbolische sancties. Ja, want de vraag is natuurlijk wat het uit gaat halen. Hè? Wat hopen de Amerikanen hiermee te bereiken? Nou, het gaat dan vooral om het signaal dat, dat Syrië en Assad steeds meer internationaal geïsoleerd komt te staan. Dat lijkt nu het signaal uh, dat de Amerikanen willen afgeven. Hè? Washington ziet ook dat het zelfvertrouwen van de Syrische regering uh, groeit. Dat de ijzeren vuist uh, in Syrië lijkt te werken. En stel dat dit verkeerd afloopt voor de demonstranten. Dat Assad dit echt wint, dat hij er nog jaren zit. Nou, In dat geval zal het verwijt ook aan de Amerikanen klinken. Ja, Jullie hebben niet eens geprobeerd om het verschil te maken. Nou, dat willen de Amerikanen zeker niet. Het is dezelfde reden dat ze lang hebben geaarzeld. Maar ja, dit moesten ze nu wel doen. Bedenk wel dat ze nog steeds niet hebben gevraagd om het vertrek van Assad. Ja, lang geaarzeld, twee maanden lang over nagedacht. Dat is inderdaad wel wat lang. Ja, en het is de angst die je bij Obama eigenlijk constant uh, ziet. Hè. Niet de indruk willen wekken dat Amerika zich uh, te veel bemoeit... met landen in het Midden-Oosten, zoals een aantal jaren geleden... Maar het is telkens balanceren. Want doe je te veel, dan ben je uh, nou, imperialistisch eigenlijk. Doe je te weinig, dan laat je demonstranten in dat soort landen echt uh, bungelen. Een andere reden voor die terughoudendheid van de Amerikanen. Ze zeggen, hier is uh, uh, the devil you know. En dan hebben ze het over Assad. Het is misschien een duivel, maar we kennen hem. En je weet wat je aan hem hebt. En je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt. En dat allemaal in een heel uh, turbulente regio met buurlanden als... Irak en Israël. Dus dat zijn zo'n beetje de redenen dat Amerika zo voorzichtig is. De Verenigde Staten leggen dus sancties op aan Syrië nu. Dus toch, dat gebeurt na maandenlange demonstraties tegen het regime van Bashar Assad. Uh, we zijn het al even, daar zijn honderden doden bij gevallen. We praten verder uh, over Syrië met uh, Rosh Abdel Fattah. Uh, Syrië kwam twaalf jaar geleden als politiek vluchteling naar Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Er komen dus sancties, hè? maar Amerika roept Assad niet op om af te treden. Uh, hoe ziet u dit? Is het genoeg? Het is afschuwelijk dat het na twee maanden lang iedere dag wordt. Uh, uh, uh, uh, uh, mensen, de, de vreedzame mensen worden doodgeschoten. Er wordt, er wordt uh, massagrafen ontdekt. Steden gebombardeerd. En ze komen met dit, met dit soort, met dit soort reactie, dat er het helemaal niks voorstelt. Dus het is helemaal niet genoeg, zegt u? Het is eigenlijk toekijken. Op dit moment ze doen toekijken en niks doen. U heeft regelmatig nog contact met mensen in Syrië. Wat is op het ogenblik de situatie? Kunt u dat inschatten? Ja, de situatie is, uh, de, de, uh, het is de, de, de hele tijd de leger uh, uh, op dit moment is, is heel heftig een uh, telkeleg. Dus aan, uh, aan, aan de grens van, uh, van Libanon. En... En, en heel veel mensen uit, uh, uit die gebied gevlucht naar, uh, naar Libanon. En uh, van, uh, uh, vanochtend heb ik gelezen dat uh, uh, er waren ook twee militairen die zijn gevlucht... Uh, naar Libanon, uh, waarschijnlijk omdat ze gewijzigd hebben om te schoten op, uh, op, op mensen. En die zijn opgepakt En wat, hoort, en wat hoort u over um, ja, hoe het is voor de bevolking? Durven zij bijvoorbeeld nog de straat op? Durven ze überhaupt nog te demonstreren? Zeker. Uh, uh, gisteren nacht werd gedemonstreerd en Hamos en Kamisli en, uh, en heel veel steden. Gisteren nacht al. En, uh, en, en, en, dit, en deze vrijdag wordt verwacht in het hele land, wordt uh, massaal de straat opgegaan. En, en, uh, en, de, en de Syrische volk heeft, uh, heeft laten zien dat iedere week, iedere week uh, de, de demonstratie wordt groter en groter. Um, en, en, en ook was, gisteren was er staking in heven, steden en Hamas en Idlib en Damaskus en Darra. En, en, en da de, de, de hele stad was stil en dicht. Ja. Geeft, ook, geeft ook aan dat ze Assad niet meer geloven. Want hij heeft al heeft weer gezegd dat er veranderingen gaan komen. Dat hij fouten heeft gemaakt. Dat hij in de toekomst anders gaat doen. Dat gelooft ja. men niet meer. De, toen de eerste demonstratie werd uh, uh, uh, neergeschoten, heeft Assad de, de burgemeester van Daraha en de, en de baas van de geheime dienst ontslagen en heeft nieuwe mensen neergezet. En, en, en de week daarop was, uh, de eerste week was tientallen doden en de week daarop met de nieuwe mensen waren uh, boven de honderd. En, en, en Assad heeft de noodwet uh, afgeschaft en de, en, en de volgende dag uh, was uh, duizenden mensen opgepakt, massaal opgepakt. Zelfs uh, mensen worden gestuurd naar uh, pleinen, naar een voetbalstadion, omdat geen plek voor gevangenissen is. Uh, uh, iedere keer z zegt iets en op straat is... Het, het, is, het is totaal anders Zelf zelfs de, de, de geweld en, en, de, en, de, en de heftigheid van het regime. En de, en de criminele uh, uh, dingen die ze doen, wordt uh, ge, gedubbeld. En, en, en, hm. en mensen vanaf de eerste dag hebben geen vertrouwen meer in, in, in, in, in deze criminele groep. Rosh Abdel Fattah, hartelijk dank voor uw verhaal. Dank u wel. Vier minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We moeten het nog even hebben over uh, die inbruik op computers van het IAEA. Dat DOM-agentschap van de, de Verenigde Naties door Iran. We hebben het er eerder al even over gehad vanochtend. Met een ICT-kenner. Maar er zit natuurlijk meer achter dit verhaal. Um, want voor het IAEA, dat controleert of Iran niet het in het geheim werkt aan kernwapens... is dit natuurlijk een pijnlijke zaak. Sico van der Meer, kernwapenonderzoeker bij het Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet zo'n spionagezaak, laten het zomaar even noemen, met een instituut als het IAEA? Nou, zoals we al zeiden, dat, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Uh, het IAEA uh, uh, doet heel veel geheime dingen. Zij komen op geheime locaties in in de hele wereld. Um, en ja, als die geheime van die onderzochte locaties op straat liggen, dat zullen de deelnemende landen bepaald niet leuk vinden. Uh, sterker nog, het IAEA uh, is uh, niet alleen een controlerende organisatie... maar ook een adviserende organisatie. Mm -hmm. En zij moeten juist nucleaire installaties ook adviseren... over veiligheid op het gebied van ICT en computers. Maar betekent dus dat dus ja, dan dat landen minder de makkelijk... organisatie zo'n fout maakt... Ja. Betekent dat dat landen minder makkelijk mee zullen werken met het IAEA? Nou, het is even af, afwachten hoe groot de, de, dit schandaal natuurlijk is. Uh, of er werkelijk informatie gestolen is... Uh, en of dat ook uh, afkomstig is in onderzochte locaties. Maar als dat zo is, dan zullen heel veel landen zeggen... Hey, wacht eens even, wij willen niet dat uh, andere landen in het bezit komen van, van onze geheimen. Dus ja, dat, dat kan ook wel eens uh, uh, uh, gevolgen hebben, ja. ja. Geeft het ook een, een deuk aan het zelfvertrouwen misschien van het internationaal atoomagentschap? Zullen zij zich anders gaan opstellen tegenover Iran? Want tot nu toe waren zij redelijk neutraal. Ja, wat dat betreft vind ik het nog steeds een raar verhaal, eerlijk gezegd. Ik kan nog steeds niet helemaal voorstellen waarom Iran dit gedaan zou hebben. Want ja, bij dit soort dingen, je weet dat uiteindelijk wordt het ontdekt. Ja. En inderdaad, uh, Iran heeft weinig steunpilaar in de wereld. Maar het IAEA is tot nu toe echt een onafhankelijke, neutrale organisatie geweest. Die altijd uh, heeft gezegd tegen alle beschuldigingen van de Amerikanen, van de Israëli's... Van, van andere landen over hun kernwapenprogramma. IAEA heeft altijd gezegd, wij hebben nog steeds geen heel echt direct bewijs dat het werkelijk zo is. En uh, ja, uh, met dit soort affaires erbij... zal het IAA misschien toch ook wel een beetje harder gaan optreden tegen Iran... en toch duidelijker zeggen, ja, wij hebben onze twijfels. Wat zou Iran um, zoeken? Waar, waarom hebben ze ingebroken, als het waar is, hè? Uh, in die computers? Ja, dat, dat, dat, is, dat is de vraag. Dat, dat vroeg ik mij ook af. Hè. Waarom zouden ze dit doen? Dit is te risico voor ze. Hmm. Uh, um, maar ja, het kan natuurlijk zijn dat ze op zoek waren naar informatie over de inspecties van het IAEA. Dat ze wilden weten waar de inspecteurs naartoe gingen, zodat ze van tevoren wat dingen kunnen wegmoffelen, om dat zo te zeggen. Het kan ook zijn dat ze op zoek waren naar nucleaire geheimen van andere landen. Hoewel ik echt denk dat het heel moeilijk is om dat te vinden. Maar misschien wilden ze dat proberen. Maar goed, het zou ook nog zomaar kunnen dat een lokale uh, uh, rechercheur dacht... laat ik eens even in, in die computers gaan kijken... en dat er helemaal geen uh, uh, groot doordacht iets achter zat. Ja. We weten gewoon te weinig om daar echt iets van te zeggen nog. Zou het ook een pesterijtje kunnen zijn, Van Iran? Dat kan ik me niet voorstellen. Want als je dan toch wil pesten, pak dan uh, een organisatie in de VS of in Israël. Maar dan ga je niet die, die, die VN-organisatie die nog redelijk neutraal naar jou kijkt... Uh, ga je die pesten. Dat zou, zou ik een beetje een rare tactiek vinden. Oké. Okay. Nou, interessant blijft het in ieder geval. Sico van der Meer, dank voor uw analyse... over die inbraak op de computers van IAEA. Hij is trouwens kernwapenonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend zes uur... Is Lara er weer? Ja, jij niet, hè? Nee. Maar we blijven luisteren natuurlijk. Sven Kokkelman is er morgen ook weer, toch? En vandaag. En vandaag om te beginnen. Goedemorgen Nederland. Straks, wat heb je Sven? Goedemorgen. Weet je nog, Annemarie Jortsma, eind april stond ze met een vulpen in de hand om het bestuursakkoord met ja, de overheid te tekenen. Trots. Dit ga ik verdedigen naar mijn achterban. Gevoelige materie, want dat heeft natuurlijk te maken met het overhevelen van taken van de Rijksoverheid naar de provincie en naar de gemeente. En dat gaat allemaal ten koste van geld en bezuinigingen, dat soort dingen. Nou, de problemen blijken nu, want ze moeten opnieuw terug naar de onderhandelingstafel, want de achterban is namelijk helemaal niet akkoord. Daarover gaan we zometeen praten. En sinds het geblunder met de Schiedammer parkmoord zijn rechters veel te voorzichtig geworden. Ook laat het speurwerk van de politie veel te wensen over... zegt hoogleraar Openbaar Ministerie Paul Vrielink. En Britse beroemdheden zijn helemaal klaar met de schandaalpers. Dat en meer zometeen. In Goedemorgen Nederland is nu het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Egypte schenden de autoriteiten nog altijd de mensenrechten. Volgens Amnesty International worden gevangenen gemarteld... en zijn bijeenkomsten verboden. Amnesty onderzocht de mensenrechten-situatie... tijdens het bewind van Mubarak en daarna. In een ziekenhuis in Dublin is de Ierse oud-premier... Gareth Fitzgerald overleden. In de jaren 80 leidden die twee regeringen... die belangrijke stappen zetten in het vredesproces met Noord-Ierland. Fitzgerald was 85. Het zit zonder topman. De Fransman Kahn heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen. En vanuit de cel in New York schrijft hij in zijn ontslagbrief... dat hij de komende tijd zijn onschuld wil bewijzen. Hij wordt beschuldigd van aanranding. En Japan zit weer in een recessie. In het eerste kwartaal krompt de economie met 0,9 procent. En ook het kwartaal ervoor was er krimp. Japan kampt met de gevolgen van de aardbeving en de tsunami. De export en de binnenlandse consumptie zijn gedaald. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb Verkeersinformatie, nog 48 files, 185 kilometer bij elkaar. Gaat langzaam de goede kant op, behalve dan op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat bij knop het Raasdorp 12 kilometer file na een ongeluk. Ook 12 kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Blijswijk en Bodegraven. En bij Rotterdam, daar gaat het wat beter. Op de A16 Breda Rotterdam in beide richtingen tussen knop het Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein nog 7 kilometer. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... door werkzaamheden bij Rotterdam-Krooswijk 6 kilometer... en de andere kant op richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum nog 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten staan toch niet achter het bestuursakkoord met het Rijk. Rechters moeten vaker vrijspraak geven... omdat er slecht speurwerk is geleverd door de politie. Britse beroemdheden zijn helemaal klaar met de schandaalpers... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Bijna drie minuten over half tien. Dit is Cairo, Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Terwolde. Vanaf 1 april zitten de palingvissers op de Nederlandse binnenwateren al werkloos thuis... omdat er te veel dioxine in de paling zou zitten. Maar er zijn grote regionale verschillen en het heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Weet u nog, dames en heren, eind april leek het allemaal in Kannen en Kruiken. Het concept bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeente... om taken over te hevelen naar gemeente was getekend. Maar nu heeft de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, toch een brief gestuurd aan premier Rutte en aan de Tweede Kamer... met bezwaren. Ze willen opnieuw rond de onderhandelingstafel. Marco Florijn, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van het hoofdbestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Waarom wilt u terug naar de onderhandelingstafel? Omdat wij een heel groot knelpunt zien. En die was ook al in april aangegeven op... Uh zogenaamde werken naar vermogenregeling... en dat gaat over de sociale zekerheid. Ja. He, dus over de bijstand en dergelijke. En ja. dan zie je vooral een knelpunt als het om de sociale werkvoorzieningen gaat. Ja. Daar komen gewoon miljoenen en miljoenen tekort. Ja, ik uh, ik dus zal even, even citeren uit door. de brief die u aan de Tweede Kamer heeft uh, geschreven. Ja. Het kabinet heeft de problematiek in de sociale werksector ondertekend... en toezeggingen gedaan om, een eenmalig, uh, om eenmalig 400 miljoen ter beschikking te stellen... voor een herstructureringsfaciliteit. Wat is dat, een herstructureringsfaciliteit? betekent eigenlijk het ombouwen van het uh, huidige sociale werkvoorzieningsbedrijf... Ja. naar iets dat uh, een stuk goedkoper is. Ja, dan schrijft u dat er na twee jaar een uh, onafhankelijke commissie moet gaan kijken... of dat budget dan voldoende is. Uh, dan ja. schrijft u de richting van deze oplossing is goed... maar biedt gemeente nog onvoldoende waarborgen? Uit berekeningen van de VNG blijkt dat 400 miljoen euro... vrijwel zeker ontoereikend zal zijn om gemeente in staat te stellen... om naast de WSW... Uh, het werken naar vermogen handen en voeten te geven. Met oh. andere woorden, u ziet nu al aankomen dat er te weinig geld is. Wij uh, hebben berekend dat wij uh, 230 miljoen per jaar tekortkomen tot aan 2018. Dus dat is uh, een stuk meer dan, uh, dan 400 miljoen. Ja. En uh, dus dat betekent voor deze kabinetsperiode... dat er eigenlijk nog 290 miljoen bij zou moeten mo uh, worden, komen. Ja, maar waarom zei uw voorzitter Annemarie Joritsma... dan in april dit durf ik te verdedigen, hier ga ik mee naar mijn achterban omdat toen ook al in het uh, stuk stond van, uh, wij zijn onzeker over uh, het WSW-verhaal. Ja. Um, maar wij wilden in ieder geval wel wat voorleggen om uh, ook de discussie aan te gaan met onze achterban. Ja. Om het ook moeten kijken van, god, wat vinden die 418 gemeenten hiervan? Nou, en uit uh, de sessies die Anne-Marie en ik hebben gedaan, zie je heel duidelijk... dat onze hele achterban van links tot aan rechts, uh, zoiets heeft van, ja, dit is gewoon niet uitvoerbaar. Nee, maar goed, dat had je dan toch ook kunnen weten in april. Nou, er staat een commissie in hè, en die doet een onafhankelijk uh, onderzoek en een uitspraak. En onze achterban heeft gezegd van ja, dat vinden we nou net niet voldoende. Uh, wij willen uh, meer nou ja, uh, zekerheden daarin hebben. Um, uh, en in zeg maar, het onhandelaarsakkoord dat er lag, zie je eigenlijk nou ja, dat, uh, uh, dat uh, de, onze achterban dat te licht vinden. Dus die afspraak over dat com die commissie bij elkaar komt en die uitspraak doet. Daarvan zeggen ze van ja... We moeten wel iets meer zekerheid hebben, vooral omdat het uh, om nogal uh, grootheden gaat van, ja. uh, van honderden miljoenen. Maar nogmaals, dat was toen toch ook al bekend, dan, dan ga je met een concept naar je achterban, dan zet je nog niet je handtekening. Nou ja, dit is een onderhandelaarsakkoord. Hè? Het bestuursakkoord, uh, uh, dat geldt trouwens ook voor het kabinet, dat moet er nog komen. Dat moet na het debat in de Kamer komen. Ja. Wat wij hebben gezegd is, wij moeten ook nog dat debat in de Kamer, dat is 25 mei, afwachten om te kijken of het kabinet ook ruimte krijgt om aan onze bezwaren die wij uh, vanaf april al bekend hebben gemaakt kunnen voldoen. Ja. Dus uh, het kabinet heeft ook meer ruimte nodig van de VVD, CDA en PVV. Ja, goed. Uh, u weet wat het kabinet telkens zegt als er uh, een vraag komt en een roep komt om meer geld? Nou nee, ja, dan uh, ga ik er vanuit dat ze zeggen... Van, we vinden sociale zekerheid dusdanig belangrijk. We hebben wel ambities, maar ja. ze moeten ook gewoon uitvoerbaar zijn. Ja, Dominique Schreier, afgetreden wethouder in Den Haag... is naar de staatssecretaris van Sociale Zaken gegaan... en heeft toch gezegd, ook met de bezuiniging op de bijstand... en op die sociale werkvoorziening, dus dat is eigenlijk min of meer hetzelfde onderwerp... Ja, dit, dit gaat niet, ik heb hier meer geld voor nodig. En toen heeft Paul de Krom, de staatssecretaris, gezegd... krijg je niet. Dus dan klopt. krijgt u het dus... waarschijnlijk ook niet. Nee, maar uiteindelijk dus dan weet u dat het, uh... van tevoren. Nee, uiteindelijk is degene die hierover gaat, dat is het parlement. En uh, die komen uh, 25 mei bij elkaar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, net zoals bij ons, dat het VNG-bestuur nergens over gaat, Maar de uh, leden van ons uh, geldt dat natuurlijk ook voor de Kamer. Dus ja. zij moeten nu gewoon uh, een oordeel geven. Goed, dat is op 25 mei. Intussen gaat u ook Stop. praten met het kabinet. Uh, en, want uh, u schrijft niet voor niks ook een brief aan de premier. Wat wilt u Stop. doen? Wat, wil, wat wilt u dat hij doet? Laat ik het zo vragen. Ja, ik wil eigenlijk dat hij uh, dat partnerschap met ons... dus uh, het liefst dat hij zegt van de commissie die ingesteld wordt... Hè, en die gaat kijken naar of er nou voldoende middelen is, ja of nee... dat, uh, dat hij uh, zegt dat hij achter uh, waar die commissie mee komt gaat staan. Oftewel dat hij de uitspraak van die commissie ook bindend is. Dat is die commissie die moet gaan kijken of het allemaal wel genoeg is? Klopt. Maar daarvan zegt u nu al, ik weet nu al dat het niet genoeg is. Wij zeggen dat het niet genoeg is. Zij zeggen van als u snel genoeg afbouwt en uh, ombouwt... Ja. dan uh, zien wij uh, veel meer kansen dan dat uh, u als gemeente ziet. Dus als het uh, kabinet en, zegt, uh, met zoveel woorden... sorry dat ik u onderbreek, maar als het kabinet ja? zegt... wij gaan uh, achter de commissie staan, dus welke conclusie die commissie ook trekt... Dat, dan zullen wij de conclusie overnemen. Dan, dan zet u alsnog uw handtekening. Dan, uh, dan zetten wij alsnog onze handtekening. Nou, dat is snel zaken doen. Nou ja, het uh, kost wel geld. Ja, Dat zegt u, maar de commissie heeft nog geen conclusie getrokken. Klopt, maar wij uh, verwachten en uh, de Nederlandse geweten verwachten... Ja. dat dat dus uh, uh, de, dit gaat. is. Dus kijk, het, uh, het probleem is namelijk heel makkelijk te zien. Hè? Ja. Uh, wij hebben een CAO, uh, dus wij betalen deze medewerkers een bepaald bedrag. Ja. In het regeer- en geduldgekort staat dat dat bedrag... Ja. Uh, ...gegarandeerd is, dus dat dat ja. altijd ook uitgekeerd moet worden. Ja. Terwijl het Rijk vervolgens zegt van, wij geven in ieder geval minder vergoeding. Dus wij gaan onder dat bedrag zitten. Dus aan de ene kant krijg je minder geld en aan de andere kant wordt er gezegd van... ...u moet het in ieder geval wel aan deze mensen betalen. Juist. Dus dat is een uh, enorme tegenstrijdigheid. Dus u zegt met zoveel woorden, het kabinet moet achter die commissie gaan staan... ...de conclusies overnemen uh, en anders tekenen wij dit akkoord niet. Dan is het van tafel. Dat zou, daar zou het wel op neerkomen. Marco Florijn van de VNG, ik dank u wel. Graag gedaan. Sadiq met zijn 100-yard-dash. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Steeds meer werkgevers willen de vakantietoeslag over het hele jaar uitsmeren. Maar uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de werknemers het geld gewoon in één keer wil krijgen. Gebruiken we ons vakantiegeld eigenlijk nog wel voor een vakantie? Annemarie Koop van het NIBUT, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, heeft het antwoord. We zien dat mensen het vakantiegeld steeds minder aan vakantie besteden. Nu besteedt slechts 45% het aan vakantie. Daarnaast gebruiken veel mensen het ook om te sparen, om hun buffer te laten groeien. En helaas zien we ook dat er meer besteed wordt aan het aflossen van schulden en leningen. Nou, Ik zeg helaas, het is ook een goed teken dat mensen wel die afweging maken van waar kan ik nou mijn vakantiegeld het beste voor inzetten. Maar als dat voor schulden of leningen is, is het natuurlijk een, een heel goed doel. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Terwolde. Thijs boemens. Wel, nou, Frans Komen, palingvisser in Terwolde bij Deventer aan de IJssel. Ja, we lopen uh, niet langs de IJssel, we lopen op uw erf, bij uw boerderij. Een werkloze palingvisser, hoe kan dat? Ja, gezien het uh, aalvisverbod en het wolhandkrabverbod per... 1 april is de visserij op uh, Paling en krap verboden. Ja. Per 1 april zit hij dus werkloos thuis. Er zitten te veel uh, dioxines in Paling. Um, ja, als je zegt er zit dioxine in Paling, dan kan me voorstellen... dan zit je de zaak op slot, toch? Ja, dat vind ik ook een uh, terechte zaak. Echter uh, zo rigoureus als het momenteel gedaan wordt, uh, lijkt mij niet juist. Bijvoorbeeld in de Gelderse IJssel is het uh, dioxinegehalte niet overschrijdend. U zegt feitelijk, het hele spul, uh, dat verbod, dat is uh, ingesteld uh, landelijk. Terwijl u zegt, er zijn regionale verschillen. Hier in deze regio is die aal gezond. Ja, ja, ja. Daar komt er wel op neer. Het is niet alleen op de rivier. Het is dus het hele Rijn- en Maas-systeem. Maar ze hebben dus alle water ook binnen de dijken meegenomen. En uh, daar zijn veel wateren bij die eigenlijk... Uh, Nooit in contact met de rivier staan. Ja. Te rigoureus ingrijpen, dus zegt u. Wat voor gevolgen heeft dat voor de palingvisserij? De gevolgen voor de palingvisserij betreft de familiebedrijven... die eigenlijk moeten stoppen zolang ze alleen nog maar aal, aalvisrechten hebben. Ja, wat betekent dat voor u persoonlijk? Nou, Wij hebben ook uh, nog schubvisrechten en wij doen daar visserijonderzoek. Maar het betekent wel dat wij ongeveer een maand of zeven per jaar... zonder inkomsten komen te zitten. Ja, wat betekent dat voor u? Gaat u failliet? Nee, dat niet. Maar we zullen het toch met een stuk minder moeten doen. Ja, wat moet er nou gebeuren volgens u? De minister zou bepaalde stukken kunnen heroverwegen. En daarnaast dient de minister toch voor alle gedupeerde bedrijven. En dat zijn uh, van de 123 visserijbedrijven, zijn dat er 85. Zal de minister toch uh, ruimhartig met compenserende maatregelen moeten komen? U wil een compensatieregeling? Uh, voor vele mensen wil ik een compensatieregeling. Hè, uh, in ons geval. En ook voor vele anderen zullen nieuwe visrechten gevonden moeten worden. En met name op het gebied van schubvisserij... heeft de staat vele mogelijkheden op de Rijkswateren. Ja. We lopen even naar mijn vrouw komen. U, uh, u draait ook mee in het bedrijf. Wat, wat doet u nu sinds 1 april? Ook helemaal niks? Nee, ik doe helemaal niets. Nee. Uh, het bijhouden en van, uh, van, uh, onderhouden van de schepen... En, uh, en onze zoon ook, dat, dat ze alvast verteld hebben. Hoe is het nou om hem uh, de hele dag sinds 1 april thuis te hebben? Uh, ik was de kapitein in huis, maar uh, nu weet ik het even niet meer. Dank u wel. Dank u. Bijdrage was dat van Thijs Poedens. Straks Britse beroemdheden zijn helemaal klaar met de schandaalpers. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. AMEB, VVV, Edo. Goedemiddag met Janine. Ik wil me graag opgeven voor het uh, wild kijken. Ik krijg eerst een uh, diapresentatie over de Veluwe. Wauw, een diapresentatie. Uh, daarna ga je gezamenlijk met de boswachter uh, ga je op de fiets uh, naar de wildkantel. Uh, ja, dan kan je dus wild kijken en vaak zie je wild. Eigenlijk bijna elke dag. Elke dag? Dat is wel heel bijzonder. Laat maar zeggen. En wat heb je gezien? Ik heb uh, vossen gezien en uh, wildzwijnen. Hazen. Okay. Uh, en wat was er nog meer? Even kijken. Ja, Dat over het algemeen: vossen, hazen, wildzwijnen. Ja. ja, herten heb ik natuurlijk ook gezien. Tuurlijk, volop herten. Ja, herten heb ik ook gezien. Het was al een tijdje geleden. Hè? En wat maakt het nou zo bijzonder? Dat het uh, mooi in de stille natuur ligt. Okay. En dat je toch die herten uh, ziet. En ze voederen natuurlijk uh, van tevoren ook. Hè? Oh, ze worden gelokt eigenlijk. Ja, dus we worden wel een beetje gelokt natuurlijk. En uh, wat, wat ik zelf ook heel leuk vind, er is een boswachter uh, bij... en die vertelt ook het een en ander daarover. Uh, okay? Meneer Vos is dat, die dat doet, onder andere, want er zijn meer natuurlijk. Wat vertelt hij dan? Ja, leuke grappen. Okay? Muziekvereniging Concordia zit in geldnood. En daarom zijn ze op zoek gegaan naar 3000 euro voor een nieuwe sousafone. En wat kost een, een lidmaatschap? 8 euro plus 1,50 voor een... Uh... Uniform en vijf voor een instrument. 11 euro per maand. Twee pakken sigaretten of zes biertjes. Nou, dat is toch niet veel, hè? Dat is niks. Ik zou zeggen, opdrijven die prijs. Nou ja, we zijn er druk mee bezig, maar... Kijk, als je een, uh, een saxofoon hebt, die kost wel zo'n uh, zo 12.000 euro. Zo'n oud sax dus dat is... Dat is 80 maanden lidmaatschap. Niet te geloven, dus. En die saxofoon, want jullie hebben er nooit eentje gehad. Wij hebben er twee. Van jezelf? Ja. Wat kostte die trouwens? Die kost een 3000 euro. Is 20 maanden lidmaatschap? Dat valt nog wel mee. Ja, dat valt nog wel mee. Ja. En uh, de bank heeft 3000 euro geschonken. Ja, dat is een heel prettig gebaar natuurlijk dat ze dat uh, doen. Ik speel zelf trom. En wat kost een trom? Ik geloof 7 800 euro. Is 480 keer 1,50 is 2,600 is twee sousaphones Ongeveer. En ongeveer 9 grote troms. Jo, jullie kunnen dat best zelf opbrengen. Ja, dat kan ook wel, ja. maar dat vind ik niet uh, optie. Vos. Dag meneer Vos, wilt u die mop nog één keer vertellen? Over die muizen waar we natuurlijk. Ja, die over die muis in de luchtmacht. Ja, die muizen vind ik toch ook leuk, of niet? Ja, die. Nou, ik, loop dus, ik loop in het bos, loop dus twee muizen van me uit. Twee bosmuizen natuurlijk. Vliegt de overzetten in zo, wat zegt de ene muis, en de andere, ik heb mijn zwaar, ik heb de luchtmacht. Heb je hem? En nog even van die zeug die haar tepels naast elkaar uh, heeft staan. En niet achter elkaar, omdat ze dan te lang wordt. Die. Dus een zeug heeft dus... Twaalf tepels van de wilde zwijnen. Waarom zitten ze nou in twee rijen van zes? Enige idee? Ja, natuurlijk niet, hè. Als het dus achter elkaar zou zitten, wordt de wilde zwijnen veel te lang. Snap je? Brenger van het Goede Nieuws was Erik Bakker. Cool for you van Crystal. Het is zeven minuten voor tien bijna. Vandaag, nee morgen, brengt een speciale regeringscommissie in Groot-Brittannië. een belangrijk advies uit waar in ieder geval de beroemdheden van het Verenigd Koninkrijk met smart op zitten te wachten. Want neem nou Hugh Grant, de acteur, die is er helemaal klaar mee. De Britse schandaalpers, hij vergelijkt ze zelfs met de Stasi. En die beroemdheden die, eh, maken steeds vaker gebruik van publicatieverboden. om die boulevardpers de loef af te steken. Lia van Beckhoven in Londen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor een advies? Nou. Uh, zoals je zei, de regering uh, is gevraagd om iets te doen... aan het feit dat steeds meer BB's, bekende Britten... naar de rechter stappen en van de rechter gedaan krijgen... dat de pers niet over hun activiteiten... meest, wat ze hier noemen, buitenechtelijke tussenbeentse activiteiten... Uh, mag berichten. Uh, ze zeggen dat het als een aantasting van de vrijheid van meningsuiting... Uh, want als het aan de tabloids ligt... Ja, dan mag je altijd overal over kunnen schrijven... vooral als het over bekende Britten gaat... en heeft eigenlijk niemand recht op pre Privacy ook ja. niet in de slaapkamer. Vooral niet in de slaapkamer. En nou willen ze dus dat in plaats van de rechtbank. de regering gaat omschrijven. wat de regels moeten zijn. voor het publiceren van verhalen. die volgens sommigen de, sch de privacy schenden. Ja. En enig idee wat ze, wat ze gaan schrijven. dus wat er in dat advies nee. zal komen te staan? Nee, maar het is, um, kijk, het, het is een, adviescommissie, een juridisch adviescommissie van de regering. En ze zal met nieuwe richtlijnen komen waarschijnlijk... Uh, om de vraag te beantwoorden... wie bepaalt wanneer een publicatieverbod van krachters. Inderdaad, is dat de rechter of is dat het Britse parlement? Maar dan nog, dan nog kun je je voorstellen dat zo'n commissie richtlijnen uh, uitschrijft. Maar wat ook meespeelt, en daar kan geen enkele commissie iets aan doen... is dat de Britse pers hier zich erg opwindt over nieuwe media als Twitter. He, want zij mag dan de namen van, in dit geval... overspelige voetballers niet noemen, maar Twitter doet dat wel. Want Twitter is voor de Engelse rechtbank ongrijpbaar. Ja, want daar kan iedereen op publiceren. Precies, en daar is wat mij, voor zover ik kan zien, geen antwoord op. Ik zou niet weten hoe een rechtbank dat zou moeten aanpakken. Ja. Waarom bemoeit de regering zich hier eigenlijk mee? Nou, omdat, uh, ja omdat de, de Britse pers dus een uitspraak wil van de overheid over uh, de... Publicatieverboden, zoals Britse rechters die uitschrijven. En ze zegt het is niet aan de rechtbank om te beslissen wat wij wel dan niet mogen schrijven. Het is niet aan de rechtbank om te besluiten wanneer zo'n publicatieverbod, of zelfs superverboden, want die zijn er ook, worden ja. uitgeschreven. Ja. Dat moet het parlement doen. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen daar, daar heeft het, het parlement ook niet zoveel mee te maken. Want als je in een land leeft waar persvrijheid is, dan is het dus juist aan de rechter om te beoordelen of de journalisten zich binnen de grenzen van de wet hebben bewogen. Precies, maar het is niet, kijk, de wet is voor allerlei uh, manieren uh, inter, uh, te interpreteren natuurlijk. En uh, wat de, nogmaals, wat de Britse pers uh, wil, is dat ze zegt. Kijk, de uh, rechtbanken hier in Groot-Brittannië, die gaan uit uh, van het Europese mensrechtenwet. Die laten zich in ieder geval daardoor leiden. Mm -hmm. um, is het niet beter dat het parlement zich daar ook over buigt? En we hebben de. de kijk, het gaat niet, namelijk niet alleen maar om. om uh, Individuen. Het gaat niet alleen maar over BB'ers, bekende Britten. In het verleden hebben ook wel bedrijven om zo'n publicatieverbod gevraagd. Zoals bijvoorbeeld Trafigura. Trafigura is een bedrijf dat tonnen aan giftig afval dumpte aan de Afrikaanse kust. Ja. Trafigura wilde dat daar niet over bericht werd. Ze voerden rechten niet alleen om een publicatieverbod, maar om een superverbod. Ja. Een zogeheten super injunction. Maar ja, dat is waarbij heel de allemaal als je er zelf niet zo goed op staat. Hè? Ja, precies. Maar in dit geval mocht de pers niet eens melden dat er om een verbod gevraagd was, wat ze overigens nu deed. Maar dan nog zeggen de Britse, uh, de Britse kranten, wij willen duidelijkheid en wij willen dat het parlement dat ons geeft. Morgen brengt die speciale regeringscommissie dus advies uit. Dankjewel, Lea vanuit Londen. Straks, dames en heren, in het vervolg van Goedemorgen Nederland. De rechters moeten vaker vrijspraak geven omdat de politie slecht speurwerk levert. Na de reclame het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Morgen om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam. Michael van Praag, kerstversie UEFA Bobo, over geweld op en om het veld... en over de toekomst van het Nederlandse profvoetbal. Petter-Jan Rens als gastrecensent, Katriene Keil over Oprah Winfrey... de sportweek van Frits Barend, de column van Justus van Oel, veel satire... live-muziek van Bob Fosco en het collectieve Roest en Brakhout. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1... E.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 Dit is Radio 1.